Dat gebeurde naar aanleiding van een stukje in de Telegraaf... waarin stond dat Van Veen de partij van Wilders had vergeleken met de NSB. Van Veen zei in pauwenwitte en dat hij alleen had willen waarschuwen... dat de PVV de verkeerde kant dreigt op te gaan. Minister Klink riep Wilders op om zijn aanhang te vragen... geen dreigmails te sturen. De Europese leiders zijn er nog niet uit wie de EU-president moet worden. In Berlijn zou er over gesproken worden op het diner... op de 20ste verjaardag van de Val van de Muur... Van tevoren zei EU-voorzitter Zweden dat er meer tijd nodig is. Dat komt onder meer doordat de Britse minister van Buitenlandse Zaken Millie Bent... niet beschikbaar zou zijn als hoge EU-vertegenwoordiger voor het buitenland. Hij zou volgens Belgische media een koppel gaan vormen met premier Van Rompuy. De Nederlandse netbeheerder Tenet neemt in Duitsland het hoogspanningsnet van energieconcern E.ON over. Dat schrijven Duitse media. Volgens hen krijgt Tenet voor ruim 1 miljard euro 40% van het Duitse hoogspanningsnet in handen. Het gaat om ruim 10.000 kilometer, meer dan vier keer zoveel als Tenet nu heeft. De man die vorige week dertien mensen doodschoot op de militaire basis Fort Hood in Texas moet voor een militaire rechtbank terecht staan. De schutter is bij kennis, wanneer hij wordt verhoord is niet bekend. Justitie gaat ervan uit dat de man alleen handelde. Volgens de Amerikaanse media had hij wel contact met een radicale imam in Jemen. De FBI en het leger zouden dat ook hebben geweten, maar zagen er geen bedreiging in. Voetballer Ricky van den Berg is voorlopig niet welkom op de trainingen van zijn club ADO Den Haag. Trainer Van Attenveld wil hem niet zien. Een gesprek met de speler liep gisteren uit de hand. Van den Berg kreeg zondag tegen PSV zijn derde rode kaart van het seizoen. Drie minuten nadat hij was ingevallen. Het weer tot slot overwegend bewolkt met vooral in het noorden regen. Het wordt dan 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Daar AB Radio en CFM Zandvoort. Goedemiddag op deze mooie zonnige hersmiddag. Programma zondag in Kennemerland. Nog tot 5 uur vanmiddag met nieuws, sportenactualiteiten. actualiteiten. We volgen deze wedstrijd. De middag Bloemendaal tegen Spaar naar Wouden. En ook de wedstrijd van Rood-Wit. En dan heb ik het over hockey. Natuurlijk ook nog veel andere nieuws, sportenactualiteiten. actualiteiten. Tot 5 uur vanmiddag op AB Radio en CFM Zandvoort. De ONC-IVM-stand voor top zondagmiddag. Jordan, Dusty, Springfield. En uh, ja, de wedstrijd Bloemendaal tegen Spaan Bloemendaal speelt uit, hè, Jerk uh, deze middag. Bloemendaal speelt uit uh, bij Spaan En Moude. de gevaarlijke kwaadbal van uh, Spaan Via de nummer 8 uh, Ronald van Gelder. Hij schoot in, maar hij uh, werd weggehaald. In de verdediging van Van Bloemendaal. En zo ook zei, Bloemendaal uit uh, vandaag bij Spaan en dat betekent natuurlijk dat ze hier, ja het veld is prima, dat kunnen gewoon goed zijn. Goeie omstandigheden, ik kom de van Boevenaan nou, richting Paul uh, Pauldjoot, pak die bal aan, ga dan langs de man toe. Kan niet doorgaan de het nee, hij kan niet doorgaan. En dat betekent dat ze de nummer drie, Theo Loogman van uh, Sparermouden, die haalt de bal weg voor de voeten van, uh, van uh, Pauldjoot. En dat betekent tweede hoekschop voor Bloemenal. Nu vanaf de linkerkant. En die zal Sander gaan trappen. Net was er een goede aanval van Bloemenal. Mooie actie van Sanderbeum. Aan de linkerkant. En hij kwam hem goed voor. En uh, Bloemenal komt bij die wijk. Komt die hoekschop hoog oh, en voor de pot. En die wordt technisch gekomen door Spaanwauer. Dan moet Bloemenal opletten voor die omschakeling. En dus watersnel die die bal goed teruglegt op Sebastian Thomas. Sebastian Thomas pompt hem meteen richting het stadsgebied. Hier wordt die bal weggehaald in de verdediging. En dat betekent dat Swanemouw eruit komen via de nummer 6. Maar het is Tim weer die er goed tussen zit in eerste instantie om te storen. En dan nou komt er weer een aanval van Spaardenhouder. En die gaat dan naar de nummer 6, en dat is Marco Brouwer. Marco Brouwer kan die bal niet aannemen. En dat betekent Sebastian Thomas goed werkt aan in die vereniging. Die bal kan net dicht tikken voor Marco Brouwer. Anders zal het gevaarlijk worden op de rand van de 16. Komt die ingooien van Spaardenhouder. Wordt aan de linkerkant. Wordt weggedraaid. Komt die bal richting de, uh, richting de 16 meter. Wordt ingebracht. Wie in die loogman. Die kan er niet bij komen. Komt die bal weer om voor de voeten van Marco Klauw. Marco Klauw. even neer. Dus, het uh, uh, Sebastian Thomas die hem weghaalt. Maar nog eens uh, Spaardenhouder niet weg, dus is Alman Bonken. Alman Bonken. linkerkant het Zal. plaatsen meteen door. De nummer 9, dan is Mark Wout. Mark Wout, de linkerkant, die krijgt uh, Tim Beren in zijn rug. Die doet het goed, schiet die bal tegen, tegen hem aan. Dat betekent een ingooi voor uh, Bloemendaal. Helemaal aan, aan de rechterkant van het veld. Voor Bloemendaal. zo bij de hoekvlag. En Sebastian Thomas gaat erin om die bal te halen. En die zal hem in het uh, veld moeten gaan brengen, komt... Uh was Sint Thomas hij gaat hij kan hij aan we kijken of die een keer gooien. We gaan kijken gaat er nu plaatsen naar Woutersnel. snel? kan wat te snel erbij komen. Nee, wat snel kan er niet bij komen? Woutersnel kan er nu wel aankomen. In de tweede instantie plaatsen we meteen door naar Riku uit. Rikuit en dan doorplaatsen we meteen naar voren. Maar dat gaat niet goed. Hier laat de bal verkeerd. En uh, dit is gelijk een ingooien voor, uh, voor de En dat is de nummer 5 and Bonken die hem gaat nemen. Bonken naar meteen weer terug krijgt. Plaatsen we dan richting dieper richting die spitsen. Maar dat is geen gevaar. leuners die de bal weghaalt. Leuners die in hetzelfde gekomen is uh, vandaag op de plaats van Wilke Klooster uh, die naar nou normaal staat, omdat de Wilke dus uitweiken naar de linkerkant, wat wordt aan een korving geblesseerd is vandaag. Ja, dan moet je schuiven in je Komt hij wel van Sebastian van Thomas op, uh, Paul John. Paul John, kan hij erbij komen? Ja, Paul John had hij wel goed tussen voeten. Moet er actie gaan maken, doet het ook, was speel twee man. Gooit aan de linkerkant naar grijsje aan Poelgeest. Grijs dan plaats met in één keer door naar de Paul John. Kan Paul John erbij komen? Nee, die wordt achter de achterlijn gegleden. En het is uh, de volgende, hoe op voor uh, Roemenal. Nu, daarom uh, aan de linkerkant het veld. En dan is het welke klooster iedereen rolt om die bal te gaan nemen of gaat Van de Beuven nemen. Nee, het is uh, welke klooster die staat om, de, om te gaan trappen. Nee, het is toch van de beuven gaan nemen. van de beuven de bal klaar. Zal een indraaien gaan worden. Een ouderwetse inseger. Komt die bal? Komt met een hoog voor die pot en dan moet er gekocht worden, maar dan kan niemand bij van al. Nou. En dat betekent dat uh, Tim Beren die bal op pakken. Dus meteen uh, is het daar een Klooster die probeert door te schieten, maar dat lukt niet. En dat betekent staan en oude eruit gekomen. Linkerkant van het veld. Maar het is was Thomas die het gat doet, goed loopt. En meteen terugstelt de passen wel. Ze meteen door naar de Holder zijn allebei het bij de bal aan de zoet. Of het Liederveld gaat kijken. of je één keer willen plaatsen, plaatsen. We naar Gijs-Jan Poelgees. gijs plaatsen we in één keer door. De linkerkant het hetzelfde. Maar in Wilke Klooster. Die heeft geen tegenstander bij zich. Kan een aantal meters gaan maken. Kan er steeds lopen met die bal. Moet hem nu gaan plaatsen. plaatsen hem ook goed naar richting paal Maar die kan er niet bij komen. En dat betekent buitenspel voor paal John. En dat betekent dat ze hier gewoon belt. een kleine kwartier met stand nog 0 tegen 0.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 Gonna get them, I I demand them, I said, nice, never with a get them I demand them, I feel that here, gonna get them, I demand I demand the I never the body, I never they The I never love I never the body, the body, I never the body, I never the body, I never I never Love the I never the body, I never the body, I never the body, I never the body, I never the I never Long in western. them up your chest, make them know say you are the sweetest, because you know say you deserve the best. Love me, them straight to me answer. make me feel good when we are together. Nobody matter leave me girl, because the just Sweetness before the girl, them are just, all them are it. them are will, them to. the girl, Then it's what nice look from the girl that The way you've been the sugar I've that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 all in October naar AB Radio en ZFM's Zandvoort op de zondagmiddag. Het is 10 minuten over half 3. En je hoort change en change of hard. Nou, daarmee werd het dus 10 minuten over half drie. We gaan naar de wedstrijd Spaarnwoude tegen Bloemendaal. En waar we een alleraardigste post zien uh, vanmiddag. Dat kunnen we duidelijk stellen tussen, uh, Bloemedaal, en, of, tussen Sparenwoude en Bloemendaal. En Bloemendaal, uh, de keert in het spel. Heeft. Maar nu moet nu oppassen voor die counter. En het is uh, Wilke Kloos die hem goed weghaalt. En Paal had eigenlijk de kans om op 2-0 uh, te zetten in die wedstrijd. En eigenlijk alles vol te gaan gooien. Hij kwam uh, goed vrij. Hij werd goed uh, vrijgezet voor het doel. Hij ging ook richting het doel. Maar hij schoot niet goed. Dat betekent dat de doelman van uh, Sparenwoude, Petter Kort, die kon stoppen. En het is nu welke klooster achterin die die wal leeft, welke klooster gaat kijken hoe die heen kan stelen. Welke klooster dan om de linkerkant gaan plaatsen we in de Rekuit, Rekuit, plakoren terug naar de jan Poelgees, Gijs-Jan Poelgees. Gij Gooi het niet richting Paal kan Paal erbij komen? Paal komt er langs. Kan niet verder komen? Nee, kan niet verder komen, is de Kuit die die wel weer op in het middenveld. Kuit maakt een goede beweging, moet er een man gaan. Plaatsen we dan helemaal naar de rechterkant naar Woutersnel, Woutersnel kan niet aanvallen, plaatsen we in één keer op Paal John, Paal in het stadsgebied. Ik kan niet nog een keer draaien? Nee, je kan niet draaien. Lijkt van hier van kuit. En kuit om weer uit te halen, want dat lukt net niet. En dan is het paramouwen die eruit gaat komen. Sparenwoude aan de rechterkant van het veld. Gewoon die bal richting het spits En dan gaat het naar nummer 9. Is ga je Poelgees? Dus is het ze die hem goed weg gaan trappen? Nou net voor het gevaarlijk kan worden. En dat betekent een hoekschot voor uh, Sparenwoude aan de rechterkant van het veld. Maar dat was een goede actie, wederom van een paaltje kan En er weer halen. Maar die bal die werd net voor zijn voeten weggehaald. En dat betekent meteen dat je een aanval eroverheen krijgt. Want Sparenwoude staat met veel mensen achterin. En weer meteen al lange bal spelen richting de nummer 9, Maurits nou, Hout. En het is nu de nummer 7 uh, Valentijn Oogburg die die, uh, die, die hoekschop gaat nemen aan de kant van mag genomen worden schijtzij de het zijn die komt komt hij wel hoog en diep voor de pot en het is het inderdaad die hem goed weghaalt maar nog kon die bal niet weg en die is oh jongens jongens jongens jongens jongens wat een uh, wat een wat een rare goal en zo zat het hier de uh, 1-1 en het is uh, de nummer 9 uit die dus uh, scoort en die dus uh, eigenlijk uh, gewoon die bal eroverheen werd overbas van welzijn en dat betekent hier dat we nog 50 minuten gaan hebben in die rustperiode voor de rustperiode en dat de stand 1-1 geworden is De Zand antwoord op de zondagmiddag. Tot zover het eerste uur zondag in Kennemerland. Zometeen de wedstrijd van rood-wit hockey. En natuurlijk ook het vervolg van de wedstrijd spaan tegen Bloemendaal. Dat na nieuws van drie uur. Let you in, but it's your love that thrills me to know it. I've got a man. You heard